De voetballer van Real Madrid werd vorig jaar aangeklaagd omdat hij de Spaanse belastingdienst voor bijna 15 miljoen euro zou hebben opgelicht. Dan het weer nog. In de loop van vanavond en vannacht trekt een gebied met lichte sneeuw en ijzel over het land. Daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Morgen opnieuw zonnig, droog en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Een hele goedenavond en fijn dat u luistert naar ZFM 106.9. We hebben straks uh, gaan wij live overschakelen naar de grote krocht hier in Zandvoort. Daar uh, gaat het lijsttrekkersdebat uh, uh, beginnen. Um, maar nu nog even een lekker nummertje. Hattie en bla we gon' rollin' Ja, we hebben, uh, wat uh, kleine wijzigingen. Uh, we gaan gelijk live overschakelen naar de grote kroeg waar de voorstelronde is begonnen. Dat is een uh, snel antwoord. Meneer Peters is ziek. Karim GroenLinks. En die is van GroenLinks natuurlijk. Er is een kwestie zegt dat, dat jullie er zijn. Maar uh, in ieder geval ben ik bij dat jullie er zijn. Joop. We gaan... Uh, ...naar de onderwerpen. We gaan eerst voorstellen. Eerst voorstellen. We beginnen bij lijst 1... ...en dat is uh, meneer Berendsen van OPZ... ...die heeft anderhalve minuut de tijd om zich voor te stellen... ...persoonlijk. Meneer Berensen, De tijd loopt mee op het scherm... ...dus dan kan iedereen zien hoe lang hij nog heeft. Ik, ja. ik zie, je, ik zie je nog geen scherm. Mijn naam is Jo Berendsen... ...en ik ben lijsttrekker van OPZ... Ik woon al bijna 35 jaar in Zandvoort en ik vind Zandvoort een heerlijke plaats om te wonen. Ik geniet van dit dorp, de strand, de duinen en vind het geweldig om onderdeel te zijn van dit dorp. OPZ is een onafhankelijke lokale partij die wil besturen met een hart voor senioren... maar het levens opkomt voor de belangen van alle Zandvoorters. OPZ heeft een goed programma en een stel vakkundige en ervaren kandidaten die hun sporen op verschillende vlakken hebben verdiend. Daarom verdient OPZ uw stem. Onze en dus ook mijn politieke ambitie is samen met andere partijen te komen tot een raadsbreed programma. Met de andere partijen wil ik op zoek naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen om zaken nu eens dus echt voor elkaar te krijgen. Daarom ben ik politiek actief geworden. In plaats van gemakkelijk te roepen vanaf de zijlijn probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een mooier en beter Zandvoort. Ik ben 67 jaar, gehoed en trosse vader van twee zonen en twee kleinzonen. Ik ben vrijwilliger bij Pluspunt, waar ik rijd op de belbus en mensen help bij het invullen van hun belastingaangeeftes. In mijn maatschappelijke carrière heb ik leiding gegeven aan bedrijven zowel in binnen- als in het buitenland. Daarnaast heb ik een groot, in een groot aantal organisaties en sportverenigingen tal van bestuursfuncties vervuld. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Dat is mooi. In alle rust. Dank u wel. De volgende uh, is lijst 2. Martijn Hendricks van de VVD. Martijn, welkom. Dank je. Ik ben Martijn Hendricks, lijsttrekker van de VVD. Ik ben 27 jaar en woon eigenlijk al die 27 jaar in Zandvoort. En ik heb het al eerder gezegd bij een vorig debat, maar ik hou van Zandvoort. De VVD houdt van Zandvoort. ...van het verschil tussen de reuring in de zomer... ...maar ook van de rust in de winter... ...van het gezellige dorp... ...maar ook van onze uh, prachtige stranden... ...van de natuur, van het circuit... ...gewoon van heel Zandvoort... ...en vooral van een zelfstandig, bruisend Zandvoort. De VVD heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten... ...en dat motiveert ons nu om sterk... ...om, om, om hard te gaan strijden voor een gro nog grotere VVD... ...om mee te besturen, om te, om te doen om te zorgen dat Zandvoort zelfstandig blijft. En daarvoor is nodig dat we niet doorgaan op de huidige weg. Dat we niet kritiekloos Haarlem volgen... kritiekloos akkoord gaan met mails van edhaarlem.nl... maar dat we zelf ons eigen, uh, ja, die zelfstandigheid van ons dorp bewaren. En de VVD... Ik schrik elke keer van die microfoon, joh. daar nou, zou je toch aan moeten wennen. Nou, Meestal staat hij vast. Maar de VVD heeft een sterk team met variabele kandidaten. met oude, Met ervaring, met nieuwe krachten... Mannen, vrouwen, jonge kandidaten, oudere kandidaten. Maar vooral gewoon liberale doeners die dat gaan waarmaken. Die Zandvoort, Zandvoort laten blijven. En daarvoor hoop ik op uw stem. Dankjewel. wel. Lijf 3. Geert Kuipers van D66. Meneer Kuipers, welkom. Dag Ben. U wilde veel vertellen, heb ik begrepen. Ik heb anderhalf minuut, heb ik begrepen. Ik weet niet of de, weet... de tijd al loopt. Heel goed. Um, dag dames en heren, mijn naam is Gerard Kuipers. Ik ben uh, lijsttrekker van D66. Ik ben 44 jaar, uh, getrouwd met Dagmar die daar zit. Uh, twee fantastische kinderen die hier op school zitten in Zandvoort. En uh, waarom ik in de polit politiek zit is eigenlijk heel simpel. Ik ben uh, vier jaar geleden als nieuweling hier in de politiek beland. Omdat ik al jaren eigenlijk in gesprekken met andere mensen hoorde. Het wordt tijd dat mensen uit het bedrijfsleven de politiek ingaan. Doeners die ook daadwerkelijk waarmaken wat ze zeggen dat ze zullen doen. Um, we hebben de afgelopen jaren vanuit d 66 heel hard gewerkt uh, in een college om een aantal dingen in Zandvoort voor elkaar te krijgen. We hebben een aantal dingen beloofd. We hebben gezegd we gaan de financiën op orde brengen, we gaan de economie stimuleren uit de crisis en we gaan de zorgtransitie goed doen. En dat hebben we ook allemaal gedaan. We gaan meer dan 50 miljoen investeren de komende jaren in de boulevard. We hebben meer dan een miljoen uh, verblijfstoeristen gehad af, het afgelopen jaar. Uh, en we hebben records gebroken. Dat ging niet vanzelf, dat kan ik u wel vertellen. Het was onrustig in de politiek, maar wij bleven samenwerken en we bleven doen. En de klus is nog niet klaar. Dus ik zou heel graag de komende vier jaar door willen gaan om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Vervolgens Gertje Bluis, lijst 4 CDA. Meneer Bluis, mooie sjaal. Zomer in uh, Zandvoort. Oh, dank u wel. Goedenavond, uh, dames en heren. Mijn naam is uh, Gert-Jan Bluis, lijsttrekker van het uh, CDA. 59 jaar oud, grafisch ondernemer, eigenaar van een grafisch bedrijf. Al jaren al, misschien wel te lang al in de politiek, maar altijd de ambitie gehad om wethouder te zijn en te worden. Het is me gelukt. En daar ben ik heel blij op. En de afgelopen vier jaar hebben we heel veel gedaan. Maar nu genoeg over mijzelf. Het gaat om het CDA. Om een partij bestaande uit veel jonge mensen. Anouk, Anouk Weijers, Kees Metters, Kevin, Ralf, Martine, Peter, Freek, Bettina en Wendy. De eerste tien. En in deze brochure leest u de mensen in het CDA die erachter zitten. Want het gaat om mensen. Politiek is mensenwerk. Dus Stem op een van de onze kandidaten. U kunt het nalezen in de folder. En dan ziet u waar het CDA voor staat. Ik ga niet opnoemen wat we allemaal gedaan hebben al als CDA het afgelopen jaar met onze collega's. Kunt u lezen. En u hebt het ook kunnen zien. Dus gaarne uw stem op lijst 4 CDA op één van die negen kandidaten. Alsjeblieft gaarne uw stem. Ik dank u. Dankjewel. Wel. Ja. Assert van der Veld. Lijst 5 van GBZ. Mevrouw van der Veld, welkom. Gaat u gang. Astrid van der Veld, ik ben 56 jaar. Ik woon sinds 1981 in Zandvoort. En ben ook niet van plan hier ooit nog weg te gaan. Dat zal dan moeten gebeuren in zes van die plankjes. Um, ja, ik, <laughs> ik heb sinds 1990 samen met mijn man een autorijschool. Ik ben de politiek ingerold, eigenlijk meer ingekletst door uh, iemand die zei van joh, dat is wel wat voor jou, ga maar doen. Dus dat is in 2002 ook gebeurd. Dit is inmiddels mijn derde periode. In 2006, 2010 heb ik nog uh, tijdelijk vervanging gedaan voor ons uh, raadslid, wat toen even door ziekte uitgeschakeld is geraakt. Wat willen wij bereiken? Wat is onze politieke ambitie? Wat is mijn politieke ambitie? Ik wil graag naar een, een gemeentebestuur wat nu eindelijk een keer het coalitie en oppositie gebeuren laat vallen. Ga kijken naar het besluit, ga niet kijken waar het besluit vandaan komt. Geef de oppositie ook kans om inbreng te geven en kets het niet meteen af. Mijn partij is anders omdat u, behalve deze persoon die dat voorstaat... Alle mensen op onze lijst zullen treffen die datzelfde voorstaan. Wij kijken dus inderdaad niet naar van wie, maar we kijken naar wat. En door wie? Mijn hobby, Ja, daar heb ik geen tijd voor. Nee, nee hoor. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Volgende lijst 6, Maaike Koper van de PvdA. Mevrouw Koper, welkom. Dan zult het me niet over het rode shirtje hebben? Nee, dat uh... het rode shirtje was leuk, hè? Ja, het zit in de was. Ik ben Maaike Koper, ik ben lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ik ben geboren en getogen hier in Zandvoort. En uh, tot uh, een aantal jaren geleden ook altijd gewerkt in Zandvoort. Samen met mijn man en mijn medewerkers hebben we een, uh, een heerlijk huiskamercafé gehad... Uh, midden op het Kerkplein in nee. ons dorp. Ik heb steentje bijdragen aan de maatschappij met de paplepel binnengekregen. Van huis uit meegekregen. En dat betekende voor mij dat, dat ik al jong uh, lid werd van het bestuur van uh, de woningbouwvereniging. Ik ben betrokken geweest bij Pluspunt. Uh, nu nog bij het innovatievond in de radio. En ik heb me landelijk sterk gemaakt voor het verbeteren van uh, beroepsonderwijs. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik, uh, ik heel graag met elkaar, samen met inwoners, wil zorgen... dat plannen van de basis af met elkaar wordt opgebouwd. We worden nu heel vaak geconfronteerd met kant en plannen... En wij als Partij van de Arbeid willen dat verbeteren. Onze wethouder heeft de laatste kwartaal daar al een, een voorschot voor gegeven. En dat is mijn reden om de politiek in te gaan ook. En de Partij van de Arbeid is voor mij een hele logische keuze altijd geweest. Daar ben ik al heel lang lid van. Want de Partij van de Arbeid zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. En dat betekent jong, oud, welke kleur of overtuiging dan ook. Wij sluiten niemand uit. En dat is voor mij het allerbelangrijkste wat er is. Wat mij betreft gaan deze verkiezingen over de vraag hoe we samen met elkaar voor elkaar zorgen hier in Zandvoort. Dat is waar ik me sterk voor wil maken. Daar zet ik de schouders voor uh, onder. En dat betekent voor wat mij betreft geen strijd, maar met elkaar, voor elkaar. Dankjewel. Dank u wel. Uh, de volgende op de rij is uh, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. En dat is lijst 7. Ik hoor dat jullie alles met elkaar gaan doen, Willem. Ja, goedenavond dames en heren. Ja, nou ja, wat de PvdA zegt, klopt ook wel een beetje natuurlijk, want je moet het ook samen doen. Maar niet alleen met de politiek, maar ook met de inwoners van Zondvoort. Dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, mijn naam is Willem Paap, ik ben uh, 61 jaar, ik word bijna 61. Uh, een paar maandjes nog. Um, ja, mijn opleiding is uh, middelbare uh, Londen en uh, Waarom ben ik de politiek ingegaan? Dat is uh, een jaar 14 geleden. Ik zag zo de leefomgeving van u allen. Toen dacht ik, ja, dat ziet er toch allemaal eigenlijk niet zo uit wat het wezen moet. Nu 14 jaar later is er eindelijk de kogel door de kerk, door uh, wethouder Tonen en een beetje uh, door mijzelf, hebben we eigenlijk een goed plan ontwikkeld waar u als inwoner een beslissing gaat nemen over uw eigen leefomgeving. Dus de inrichting, een bankje, een ditje of een datje, dat vind ik heel belangrijk. En ik vind niet alleen uh, dat het daarbij moet blijven, maar gewoon als het uh, over de inwoners zelf gaat, dat de inwoners in ieder geval mee kunnen beslissen of in ieder geval samen doen. Ook... Blijft die samenwerking met de PvdA? Het uh, moet nog blijken naar de verkiezingen. Kijk, uh, de mensen moeten eerst woensdag kiezen en dan gaan we kijken van, uh, hoe de zetelsverdeling zijn. Het kan zijn dat de PvdA nul hebben, of wij nul zetels hebben. Dan valt er weinig samen te werken. Oké, okay, dan gaan we dat zien. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Paap. De lijstvacht is voor de PVV en daar zit Marco Deen voor. Meneer Leen, welkom voor het eerste keer voor het Zandvoortse publiek. Geen uh, de Raad van State, maar gewoon Zandvoortse politiek deze keer. Inderdaad, we gaan uh, dit keer voor het eerst meedoen in 30 gemeenten en Zandvoort is daar een van. Daar zijn we enorm blij mee. Mijn naam is Marco Deen, fractievoorzitter, Partij voor de Vrijheid. Sinds 2015 uh, actief betrokken in de politiek, um, in de staten, uh, provinciale staten van Noord-Holland. Um, in beginsel als uh, duo-commissielid en sinds uh, meer dan een jaar als statenlid. Daar vertegenwoordigen we de stem van de provinciale PVV-stemmer. En dames en heren, een stem op de PVV in Zandvoort betekent een, uh, een stem, een krachtige stem tegen islamisering in Zandvoort. Dank u wel. Even aandacht alsjeblieft. Een stem op de PVV in Zandvoort betekent uh, geen voorrang meer voor statushouders. Zeker niet op de woningmarkt. Een stem voor de PVV in Zandvoort betekent voldoen aan de taaleis die men vraagt wettelijk... ...verplicht ook is te vragen aan de bijstandsuitkering. Voor ons een belangrijk item. Maar een stem op de PVV betekent ook een stem voor dierenwelzijn. Als enige van alle partijen in Zandvoort hebben wij ons uitgesproken... ...in ons partijprogramma voor dierenwelzijn. Voor ons ook heel, heel erg belangrijk. Is daar slecht mee gesteld? Daar kan het inderdaad veel beter mee. Als je ziet dat er 27 cent per inwoner naar het dierenasiel gaat bijvoorbeeld... ...is dat veel te weinig. Ja, dat moet minimaal naar 41 en op gelijk niveau met uh, Haarlem getrokken worden. Daarnaast uh, laat, zijn wij de enigen in het partijprogramma die een binnen het referendum voorstellen. Iedereen heeft zijn mond vol van de stem van de burger. Wij laten zien. U. Uw tijd is om, dank u wel. Dank u wel. Vervolgens schuiven we naar Karim Elkebali, lijst 9, GroenLinks. is het piepertje stukje ook, hij zou toch mooi piepen. <klaars> Meneer Elkebali, welkom. Zaterdag uw vuurdoop in de raadzaal. En nu hier? De vuurdoop in de krocht. Ik ben benieuwd. Uh, mijn naam is Krim Algebali. Ik ben lijsttrekker voor GroenLinks in Zandvoort. En Bentveld niet te vergeten, want dat wordt ook bij Zandvoort. Um, een stem op GroenLinks en een stem op mijn partij is een stem voor iedereen. Iedereen telt mee in Zandvoort, ongeacht je geloofsovertuiging, je geaardheid of wat dan ook. Wij vinden gewoon dat iedereen bij de samenleving wordt en wij zullen daar ook ten alle tijden voor strijden. En dat willen we doen met een jong team Een jong team met Jurre, met Remy, met Job, Luisa Samen met de oudgedienden die al langer bij GroenLinks lid waren En wij willen de komende verkiezingen zorgen voor een duurzaam zandvoort Waarin iedereen uh, een zo mooi en leuk leven kan leiden die hij zelf wil Dankjewel Goed, we gaan naar lijst 10 Dat is Square met Janine Bouwman alsjeblieft Janine, welkom ja, dank je. Leuk zaaltje, hè? Daar hebben we toch met z'n allen afgelopen zaterdag van gezegd... dit gaan we niet alleen behouden, maar we gaan het renoveren. We gaan het eh, vernieuwen. Dat is een prachtige theaterzaaltje. Ja, anders krijg je over vier jaar weer beloofd is beloofd. <laughs> ja, dat willen we toch niet. Oké, okay, mijn tijd gaat nu in, neem ik aan. <laughs> Oké, okay. uh, Mensen, ik ben uh, Janine Bouwman uh, van de uh, politieke partij Queer. Dat is een uh, kakelverse uh, uh, partij, half jaar geleden opgericht. Uh, wat heb ik hier in Zandvoort te doen? Ik woon hier uh, nog niet. Ik werk hier wel, samen met mijn kompaan Enno, die staat daar ergens. En uh, we maken hier uh, films, foto's en schilderijen. De laatste drie jaar hebben we geparticipeerd in uh, kunstprojecten uh, rond het uh, Amsterdam Museum, de gemeente Hoorn, waarin de, de wereld van de transgenders in beeld werd gebracht. En dat bracht ons op de, op, op de lijn van de politiek. Want je kunt je vragen, waarom zijn de politiek in gegaan? Nou, we, we willen uh, een, een bijdrage leveren tot een veiliger samenleving. Dat zegt iedereen, maar wij zeggen dan bij komma, uh, waaronder ook de queers... Bestuurlijke ervaring, nou, ik kom uh, uit het management van het hoger onderwijs en uh, NO, ook um, uit uh, de raad en de rekeningscommissie van Amsterdam-West. Het is onze ambitie bij te dragen tot de bestuurlijke vernieuwing. Het is niet meer dat, dat gedrag in, in, in de vormen van coalitie denken en oppositie, maar een raadsbesluit. Alle punten die erin staan worden door een meerderheid gedragen en steunen elkaar. Uh, Nog heel even. He? Huh? Heel even. Nou ja, wij zijn we bijzonder in. Veilig jezelf kunnen zijn, ruim baan voor kunst en cultuur. We willen bijdragen tot een bruisend zandvoort. Lijst 10. Lijst 10. Goedemorgen. Uh, dan de laatste van de lijst. Lijst 11, Amsterdamse Zee en daar is Maurice Demmers bij. Maurice, nummer 2 op de lijst. Ja, goedenavond Ben. Ja, Wim is helaas ziek, dus uh, dit is Wim Peters 2.0. Uh, we gaan ook gelijk van start, denk ik dan maar. Uh, mijn naam is Maurice Demmers. Ik ben uh, ondernemer geweest en eigenlijk nog een beetje in uh, Zandvoort. Economie en rechten gedaan... ICT ingerold, bij de KNVB gewerkt en bij de OV-chipkaart. Ik heb nu nog een eigen bedrijfje in, uh, anticorrosie voor pijpleidingen. Ik ben de politiek ingerold door Wim Peters, omdat wij uh, vijf jaar geleden al zagen aankomen dat we zouden gaan fuseren met Haarlem. En dat we het gewoon een slechte keuze vinden. En bovendien is het natuurlijk een schande van dit uh, bestuur dat ze gewoon u geen keuze hebben gegeven. Het is nu eigenlijk gewoon deelraad of geen raad. Over vijf jaar staan we hier niet meer in, dit, in dit, deze krocht, deze bouwval, wat al acht jaar een bouwval is. Uh, ze beloven dingen, ze komen niks na. Uh, OPZ, uh, uh, OPZ, VVD, GBZ kunnen genezen eens bestuurs uh, uh, uh, volhouden, de wethouders rollen, de koppen. Het, het is gewoon een slechte zaak. Bestuur is slecht. Uh, wij vinden gewoon dat er wat aan het gebeuren moet. Amsterdam is gewoon een goede partner. En of je nou Zandvoort gemeente Amsterdam zegt, dat vind ik ook prima. Er is zat kapitaal. Voor de sociaal zwakker zijn er veel betere regelingen. We kunnen dan veel meer investeren. En niet te vergeten, een erg belangrijk punt. De zeespiegel gaat 80 centimeter stijgen. En wat doen we eraan? Zijn we dan een parel in de zee of een parel aan de zee? Hoeveel tijd heb ik nog? Niks meer. Okay. Dat was het. Dankjewel. Goed, dames en heren. Dit was de... Voorstelronde van de lijsttrekkers. Of de nummer twee hebben we dan over Maurice Demmers natuurlijk. We hebben elf partijen. We wilden eigenlijk graag twee partijen tegen elkaar stellen. We hebben daar stellingen voor bedacht. Maar omdat er een oneven aantal is hebben we besloten om de eerste ronde drie partijen daarvoor uit te nodigen. Die krijgen extra tijd. Want dan gaan we daarna vier ronden van twee partijen. Partijen hebben met ieder zes minuten de eerste ronde. Met drie partijen doen we tien minuten. Daarvoor nodigen wij uit de PVV, meneer Deen, D66, meneer Kuiper en GroenLinks, meneer El Kabali, welkom. Daar gaat de volgende stelling gaan wij proberen bij hun los te krijgen. Het gaat over de ambtelijke samenwerking is oké. Okay. Ambtenaren zitten goed in Haarlem. Er zijn uh, verschillende partijprogrammen over geschreven. Er zijn er voor, er zijn er tegen en die monitoren dat. Meneer De doet, denkt de PVV daarover? Nou, uh, wij hebben helaas hier niet aan uh, mee mogen werken uh, de afgelopen vier jaar. Uh, want dan had het niet gebeurd. Wij zijn tegen een ambtelijke samenwerking met Haarlem. Uh, dat komt omdat wij voor Zandwoord zijn. Voor de Zandvoorts behoud van alle normen en waarden voor de Zandvoortse cultuur. En um, je ziet dit al langzaamaan verdwijnen als je überhaupt al een telefoonnummer zoekt om de gemeente te bereiken. Dan moet je al naar Haarlem bellen. Wij vinden dat we dat in Zandvoort best zelf kunnen. Uh, en dat gaan we dan ook doen. Dank u wel. Meneer Kabani. Ja, we doen al een paar partijen doen althans of Zandvoort uh, opeens uh, niet meer Zandvoort zou zijn of blijft of wat dan ook. Tuurlijk de ambtelijke samenwerking, hij is pas voor mij vanaf 1 januari van start gegaan, heeft zelfs een kinderziektes, het gaat nog niet zoals we het willen. Om nu het hele plan af te schieten daarentegen, daar zien wij niks in. We willen eerst kijken wat nog beter kan, waarop kunnen sturen en dat kan zeker. En daarna gaan we kijken of het wel echt werkt of niet, maar we gaan niet na een half jaar al iets afschieten. Goed, meneer Kuiper. Ja, ik zei het net al, ik kom zelf uit het bedrijfsleven en daar leer je dat als je te lang draalt, dat je uiteindelijk de wedstrijdverlies in de tent kunt sluiten. Uh, toen ik vier jaar geleden wethouder werd, uh, toerisme en economie, was een, een van de dingen die mij opviel. Dat toerisme en economie in de gemeentelijke organisatie eigenlijk min of meer opgehouden was te bestaan. Uh, dat wij daar vrij weinig mee deden. En zagen we ook met elkaar in het college al heel snel, deze organisatie brengt niet meer wat een badplaats als Zandvoort, een ontwikkelgemeente wat die verdient. We waren met elkaar toen al aan het kijken van hoe kunnen we dat beter doen... door samen te werken met de omgeving. Uh, we hebben gekeken naar buren. Buren gaven aan, wij willen dat niet. We kwamen uiteindelijk, ik weet niet of mensen het goed horen... we kwamen uiteindelijk bij de stad uh, Haarlem uit... omdat we tegen elkaar uh, ook zeiden... De, de, zeg maar, de dynamiek van een badplaats als Zandvoort... in de zomer zijn we een stad... vraagt echt om een organisatie die, die uh, doorslagkracht uh, heeft. En uiteindelijk denk ik dat onze ambtenaren nu heel goed zijn ondergebracht in Haarlem. We hebben dit een hoekse gedaan. Uh, we kregen een, uh, een score 2 op een factor 5 voor de organisatie die we op dat moment na een jaar uh, uh, met elkaar in het college hebben gezeten al als onvoldoende kwalificeerden. en we hebben dit gedaan om ervoor te zorgen dat we die goede organisatie krijgen dat we de projecten die in Zandvoort al heel lang stilstaan kunnen vlot trekken en ik denk dat ze uh, in Haarlem goed onderdak zijn en niet onbelangrijk men zit ook gewoon in Zandvoort nog in het gemeentehuis we hebben nog ons bestuur, we zijn nog de basis Zandvoort Prima, lang in de volt, een beetje korter antwoorden. Uh, meneer Leen, u hoorde het hele verhaal van meneer Kuipers, u bent daar wat op tegen. Uh, is het capaciteit, is het kwantiteit? Nou kijk, uh, meneer Kuipers uh, zegt het eigenlijk al wel heel eerlijk hoor want het is natuurlijk niet helemaal uit vrije wil ontstaan, die ambtelijke samenwerking laten we niet vergeten dat daaraan een bestuurskrachtonderzoek aan ten grondslag heeft gelegen, nou een twee op een schaal van vijf of vier op een schaal van tien ja, dat is op zijn zacht gezegd uh, niet best te noemen en daaruit bleek ook dat uh, ook op bestuurlijk niveau uh, de ambities te hoog waren gelegd, uh, de daadkracht te laag, waardoor je het eigenlijk als standvoort bestuurlijk niet meer voor elkaar krijgen om deze badplaats te runnen. En dan toch terughalen? Wat zegt u? En dan toch de ambtenaren terughalen? Met een ander bestuurder kan de jaren. Meneer Kabali, u monitort, heb ik begrepen, bij het programma. Nou ja, ik vind het belangrijk dat we niet het kind met het badwater weggooien. Ik bedoel, we zijn pas een half jaar bezig. En natuurlijk, um, zelfs wij onze partij opnieuw wilden inschrijven hebben echt best wel moeite gehad om überhaupt iemand te bereiken. Dat is allemaal waar. En wij als standwoorders horen veel verhalen dat het bij iedereen ook gewoon dezelfde ervaring heeft. Maar om nou te zeggen van, we gaan nu meteen zeggen, we halen alles terug. Dat, dat, dat is niet ja, reëel ook. Nee, dat heeft u net ook al gezegd. Maar wat, uh, wat gaat u dan doen? Alleen kijken of gaat u ook op bestuurlijk niveau iets uh, uh, doen? We gaan eerst bonit rollen, wat u net ook al terecht zei. We gaan kijken naar hoe we uh, de fouten die er nu in zitten of althans de, de tijd dat bijvoorbeeld mensen moeten wachten om een ambtenaar te spreken of kunnen verkorten. Ik hoor veel verhalen dat mensen soms wel een half uur lang aan de telefoon moeten hangen om iemand te spreken die er ergens over gaat of wellicht gewoon zeggen van stuur alles even een mailtje. Hoe gaat u dat verkorten? Hoe we dat gaan verkorten? heel simpel door uh, dus eerst de moment te kijken waar de fouten zitten en vervolgens op die fouten aan te sturen. En dat is heel simpel. Net als in elke andere organisatie waar het niet goed loopt. Zorg er gewoon ervoor dat je dat je de tijden verkort, verkort en dus beter met een beter bestuur en betere ja, visies daarop verder gaat. Meneer Den wilde reageren. Ja, ik wil even reageren, want ook meneer Al-Kabali benadrukt eigenlijk ook alleen maar de, de negatieve punten. En dat lijkt me ook logisch, omdat ik heb nog eigenlijk helemaal geen positieve punten daarover gehoord. Die wil ik graag horen van meneer Kouper dan als hij ze heeft. Zeker. Uh, wij hebben destijds na het bestuursgeonderzoek ook gekeken. Kunnen we de organisatie zelf weer op slagkracht krijgen? Op niveau. Daar moest een gigantische bezuinigingsoperatie doorheen. Meer dan een derde van het personeel gedwongen ontslagen. Uh, ik vind dat als je dan als bestuurder het besluit neemt om het met een ander samen te doen. Die werkgelegenheid te behouden en ervoor te zorgen dat iedereen. Want dat vinden de mensen in de zaal belangrijk. Als je een paspoort nodig hebt wil je een paspoort halen. Als er een uitkering moet worden verstrekt. Dan wil je dat mensen gewoon die uitkering krijgen. En wie dat vervolgens precies doet. En waar die ambtenaar zit. Dat interesseert niemand iets. Wat veel belangrijker is, is dat we die projecten die al 30, 40 jaar in Zandvoort stilstaan, dat we die een keer vlot trekken, dat we dat doen met ambtelijke teams die dat ook echt kunnen. En wij zijn ervan overtuigd, en ik ben ervan overtuigd, dat we dat nu de komende jaren ook echt gaan doen. U heeft het over projecten, meneer Kabali, u heeft het over aan de balie en telefoon. Is dat een groot verschil? Want de burger die belt naar het nieuwe nummer en die wordt vervolgens in de hold gezet. En de projecten die lopen dan wel volgens u. Waar ligt dat verschil dan? Moeten we dan toch wat meneer Kabali zegt zorgen dat er een betere telefoonlijn is? Nee, we moeten ervoor zorgen dat mensen gewoon te woord worden gestaan. En als dat nu niet snel genoeg gaat, we zijn 2,5 maand bezig, dan moeten we dat verbeteren. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar je moet het ook de tijd geven om te laten slagen. Mensen werden vroeger ook wel eens niet meteen te woord gestaan. Als je hulp van de gemeente nodig hebt, dan moet er soms iets uitgezocht worden. Ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon goed komt. En tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat we in het verlengen van wat ik net zei, dat we de komende jaren die voorspoed in Zandvoort ook gaan zien, die nu al zo lang niet lukte. We gaan het meemaken. In hetzelfde bestuurkrachtenonderzoek stond dat oude jongens krentenbroodsysteem hier in Zandvoort werkte. Zou het dat het geweest zijn dat je dan direct met een wethouder kon praten? Uh, ik denk dat je nog steeds met de wethouder kon praten, want de wethouder die zit volgens mij nog steeds ook in Zandvoort. En die loopt ook nog steeds door het dorp heen als het goed is. Dus ik denk uh, dat daar niks in is veranderd en ook niks in zal veranderen. Want Zandvoort blijft, zover ik weet, of iedereen weet, zelfstandig. En dat is natuurlijk belangrijk dat ze zelfstandig blijven en dat dus de wethouder ook zichtbaar blijft op straat. Ja, de wethouder is verhuisd naar boven, u begrijp het. Meneer deen. Nou, daar ben ik het eens met de heer El Kabali. Ik denk dat daarin niet veel zal veranderen. Um, waar wij als partij, als PVV, wel voor willen waken is de, ja, de, de Zandvoortse cultuur. Kijk, we geven nu een ambtelijk stukje weg aan Haarlem. Um, dat kan een voorbode zijn voor het weggeven van een bestuurlijk stuk aan Haarlem. En uh, er wordt ook al gesproken over Zandvoort Beach voor Amsterdam. Ja. Um, ik... Er is in plaats van Amsterdam Beach gekomen. Precies, dat was net zo erg. Dus dat, dat, dat is niet veel verschil. Het is alleen een paar andere woorden. Die worden dan ook meteen ingemetseld uh, als je het station uitloopt. Ik denk dat dat wel weer een beetje misschien wat minder. Ja, dan ga ik hem toch even naar de wethouder. Die is ook wel lijsttrekker. Maar uh, hoe zit dat met dat Amsterdam Beach? Uh, beach voor Amsterdam uh, zou ik het graag doen Of beach voor Ben, of beach voor Gerard. Of beach voor de heren hiernaast. Uh, dat komt wel goed. En als wethouder toerisme uh, denk ik dat er hele mooie kansen liggen. Maar ik vond je vraag net eigenlijk veel interessanter. Van hoe zit het nou met die wethouders? Zijn ze nog dichtbij? Kijk, wat ik het mooie vind zelf van lokale politiek... is dat lokale politiek echt dicht bij de mensen is. Dat merk je hier in Zandvoort. Ik zeg wel eens tegen wethouder Bluis. Het lijkt hij de McDonald's wel. Bij het ene raam bestel je en bij het volgende raam mag je afrekenen. Wij worden letterlijk op de parkeerplaats aangesproken door mensen op wat wij doen. En dat is ook wat het bestuurskrachtonderzoek zegt. Oude jongens krentenbrood moet eruit. Dat is geen oude jongens krentenbrood. Het bestuursonderzoek zegt iets anders. Wat wij hadden inmiddels is een soort van vicieuze cirkel tussen het bestuur, gemeenteraad en college en ambtelijke organisatie. Amtelijke organisatie maakte projectplannen, politiek schoot ze af. Dat ging met een soort cyclus van om de zoveel jaar, dan branden we volgens het nieuwe bestuur weer eens af. Ging dat niet goed? Dat moet eruit en ik ben ervan overtuigd dat we dat met die kracht van Haarlem ook daadwerkelijk kunnen doen. Dank u wel. Een laatste zin. Nou, ik heb eigenlijk wel een, een korte vraag aan meneer Deen hiernaast naast mij. Hij heeft het net over uh, cultuur wat verdwijnt, Zandvoortse cultuur. Maar ik hoor u net duidelijk in uw praatje hiervoor afzeggen dat er geen islamisering in Zandvoort moet zijn. Afgelopen zaterdag zei u dat er geen islam in Zandvoort moet zijn. Volgens mij uh, zijn mensen in Zandvoort allemaal onderdeel van Zandvoort zelf. En ook mensen met een islamitische achtergrond. Dus ik weet niet hoe u het cultuur, of het cultuur van Zandvoort wil behouden en de islam hier uit de weg wil halen. Want volgens mij zijn die mensen ook onderdeel van de cultuur van Zandvoort. ja. Nou ja, dan krijg je een mooie uh, discussie. Want um, kijk, de, de islam is geen onderdeel van de westerse cultuur. Dat zien we ook elke dag. De islam uh, is geen onderdeel van de Nederlandse cultuur en ook niet van de Zandvoortse cultuur. Dus uh, de islam past niet in Zandvoort en in, op dat vlak zeg ik... Uh, sorry? Daar wil meneer Kuipers op reageren. Ja, want als ik dat zo hoor, ik moet zelf altijd meteen denken aan de ondernemer van het jaar van vorig jaar. Tasty Corner in Noord. Uh, gerund onder andere die heet letterlijk islam, maar die wordt ook gerund door een, een aantal mensen met dat geloof. En halen ook uh, vluchtelingen daar naartoe om te helpen. Uh, zeer betrokken mensen die ervoor zorgen dat in Noord waarschijnlijk een markt gaat komen. Die ervoor zorgen dat oudere mensen daar een goedkope maaltijd krijgen. Als dat niet is wat wij met elkaar in Zandvoort willen, dan is Zandvoort niet mijn Zandvoort. Korte reactie, meneer Deen. Ja, nou, dat is inderdaad niet het Zandvoort wat de PVV voorstreeft. Wij zijn voor Zandvoort, voor de Zandvoort, zonder voorrang van statushouders op de woningmarkt. Wij zijn tegen discriminatie van de Zandvoorters in de vorm van homo- en jodenhaat. Dat is waar wij voor staan. En dat is wat de Islam Zandvoort binnenbrengt, Nederland binnenbrengt en Noord-Holland binnenbrengt. Dank u wel. Uh, we zijn eruit voor de eerste stelling. Heren, dank u wel. Uh, in het tweede gedeelte kunnen hier vragen overgesteld worden door het publiek. Dus zet uh, je schrap. Ga lekker zitten. Joop. De volgende uh, ronde uh, hebben wij uitgenodigd, of willen wij uitnodigen... OPZ en Amsterdam-aan-Zee. Meneer Berens en meneer Demmes, welkom. Het, het gaat namelijk over wat in uh, Zandvoort al sinds jaar en dag gebeurt misschien wel anderhalve eeuw, het verhuren. De stelling is, particuliere verhuur is schadelijk voor Zandvoort. En dat in de breedste zin van het woord. Meneer Demmers. Ja, voordat we beginnen wil ik me even aansluiten met de woorden van uh, Gerard. Nee, we gaan het over deze stemming hebben. Ja, uh, we hebben een grondwet. Ja, vrijheid van godsdienst. Oké, okay, dan gaan we verder over de verhuur. Ehm... Um, ja, de verhuur is natuurlijk, uh, dat is, jaar en dag is natuurlijk gebruikelijk in Zandvoort om je tuinhuis en je woning te verhuren of uh, appartementen, et cetera, et cetera. Uh, gezien de krapte op de woningmarkt dient dat wel gereguleerd te gaan worden. Uh, daar ben ik een voorstander van. Ik denk wel regulatie met uh, gezond verstand. Um, uh, um, het is natuurlijk heel lastig om, uh, om uh, zaken terug te draaien die al jaren en dagen gewoon te zijn. Er zijn natuurlijk al vergunningen voor hotels. Er zijn vergunningen voor B&B's. Um, het probleem van Zandvoort is eigenlijk, en het is ook landelijk zo, dat we eigenlijk heel weinig ruimte hebben om te bouwen. Uh, dus daar moet ook een oplossing voor komen. Um, en het mag, uh, ja, we willen natuurlijk wel sociale woningbouw en gewone woningbouw. Dus... Um, maar uh, het ging over de Airbnb, of die schadelijk was voor Zandvoort? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Het, begint, het zou schadelijk kunnen gaan worden. Meneer Beren, reactie? Ja, kijk, Zandvoort is natuurlijk een toeristendorp. En uh, we hebben heel lang te maken met uh, zeg maar, uh, verblijfstoerisme. Uh, verblijfstoerisme in, uh, in vele vormen. Uh, als OPZ staan we voor zeg maar, kwalitatief hoogwaardige verblijfstoeristen... We willen graag kwalitatief zeg maar, sterke toeristen hebben die geld besteden en die Zandvoort zien als uitvalsbasis om zeg maar, de rest eigenlijk deze omgeving te bezoeken. We hebben heel veel mooie dingen. Haarlem, Amsterdam, de Keukenhof, de Zaanse Schans, noem alles maar op. En wat wij niet willen is eigenlijk het overloopputje zijn van Amsterdam. Dus wij willen niet... Zeg maar, de, de toeristen die zeg maar erg weinig te besteden hebben. Krijgen die met Airbnb overlopend? Dat hoeft niet per se. Alleen de kans is natuurlijk wel wat groter. Maar daar gaat het niet alleen om. We hebben in Zandvoort hebben we te maken met gewoon een beperkt woningbestand. Dat is zeg maar het, het, het, het of liever gezegd, dat kan het probleem zijn. Als het gaat om Airbnb, zeg maar, met een beperkte strekking, dus dat wil zeggen tot een bepaald aantal dagen per jaar en het gaat niet ten koste van het woningbestand, dan is daar geen probleem mee. Maar wat we langzaam maar zeker zien, is dat er zeg maar woningen worden onttrokken aan de bestand van, van, van, van het woningbestand. Dat Zandvoort dus geen ruimte meer hebben om een fatsoenlijke woning te vinden, omdat grote institutionele beleggers of kleinere beleggers panden opkopen en die in feite voor een onbeperkt gebruik voor Airbnb te beschikking stellen. Hoe gaat, hoe gaat u dat tegenhouden, dat onderling voor u? Nou, ik denk dat we zeg maar, net als in Amsterdam, hè, waarbij bepaalde regels worden gesteld, dat eh, Airbnb is prima. Eh, maar het mag niet zo zijn dat de woningen ontrokken worden aan het woningbestand. Dus dat moet gemaximaliseerd worden tot bijvoorbeeld 60 of 30 dagen per jaar. Dat is het maximum wat een woning beschikbaar mag zijn voor Airbnb. En daarmee voorkom je zeg maar, dat institutionele beleggers of anderszins beleggers van de opkopen, die eigenlijk voor woningen bestemd zijn en daardoor niet meer voor, dat woning, voor zeg maar, de normale zandvoorts beschikbaar zijn. En dat willen we zeker niet. Ja, u haalt alles al aan. Aantasting, woongenot, vermindering, woningaanbod. En uh, ook het inkaderen van het Airbnb. Wat zegt Amsterdam Zee daarvan? Ja, er moet natuurlijk een beetje dat, er, er moet afkadering zijn, maar dat heeft gewoon eigenlijk te maken met het, uh, met het uh, niet kunnen bouwen in een sociale woningbouw. Dat is gewoon niet voldoende gebeurd. En eigenlijk... nou, dus, dus onttrek je woningen aan het woningaanbod? Je kan gewoon gaan bijbouwen. Nou, Zandvoort heeft niet zoveel plek meer. Nee, dus je moet je een beetje vooruit gaan denken. Dus uh, Zandvoort is gewoon, uh, zit vast eigenlijk uh, als pareltje aan zee uh, tussen natuurgebieden. Daar zijn rode contouren, dus daar kan je niet in bouwen. Uh, uh, wat misschien een uitwijkmogelijkheid zou, zou kunnen zijn, uh, dat zijn de Amsterdamse waterleidingduinen. En wat ook een... In die waterleidingduinen gaat niet gebouwd worden, meneer Demmers. Ja, dus, dat, dat heeft twee oorzaken. We hebben onze strategische zoetwatervoorraad. Dat is erg belangrijk. Dat zit onder onze duin. Dat kan dus niet gebouwd worden. Maar er zijn misschien uitzonderingen voor. Wat ik wel als lange visie neer wil zetten hier. En daar hoor ik eigenlijk niemand over. Ook nergens in het programma. Wat ik al net gezegd heb. Het zeespul gaat stijgen. Ben, nog anderhalve minuut. Ja, wat gaan we daar dan doen? Uh, dan we, gaan we wachten tot het water op aan onze lippen staan. Of gaan we gewoon echt degelijke plannen uitwerken. Zodat we aan de zuidkant van Zandvoort, dus niet voor Zandvoort, duinplaten kunnen gaan opspuiten waar we kunnen gaan bouwen. En dat is een visie over 40, 50 jaar. Maar gezien het tempo van Zandvoort zouden we daar nu al moeten aan beginnen. Nou, we gaan het eens vragen aan meneer Berensen. Nou, bouwen in de Zuidduinen of zeg maar in de Amsterdamse Waterleidingduinen lijkt me een bijzonder slecht idee. Ik woon net in zee. In, in zee. Nou, maar in eerste instantie wil uh, meneer demmers bouwen in, uh, in de Amsterdamse waterleiding daarin. Nou, dat lijkt me een bijzonder slecht idee, dus dat moeten we zeker niet gaan doen. Uh, hij wil ook graag dat we zeg maar, allemaal bij Amsterdam gaan horen. Nou, dan weten we in ieder geval zeker, uh, gezien de ligging van Amsterdam, uh, dat we met z'n allen kopje ondergaan. Dus dat moeten we maar niet doen. Uh, we moeten eerst eens even goed kijken van welke plekken in Rinsantvoort nog bebouwd kunnen worden. En we praten over het bestemmingsplan Nieuw uh, uh, Bedrijventerrein uh, Nieuw-Noord. Waar zeg maar op het voormalige Korendruksterrein heel veel sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. En zo zijn er wellicht nog een aantal plekken waar we nog eens even goed kunnen kijken wat we daar kunnen bouwen. En laten we dat met elkaar doen. En niet naar Amsterdam. En ook zeker niet bouwen in de groene gedeelte. Dank u wel. Een laatste reactie kort. Ja, dat heb ik gewoon niet gezegd. Ik wil gewoon dat het bekeken wordt. En uh, angst voor Amsterdam is totaal onnodig. Het is een half uurtje weg, dus wat is het probleem? Ja. Een half uurtje dichtbij en maar de tijd is om. Dank u wel. Uh. We gaan naar stelling drie En die gaan we voorleggen aan Sociaal Zandvoert en het CDA. Meneer Paap, meneer Paap en meneer Bluis. Meneer Bluis, heeft u het koud, meneer Bluis? Ja, u een dasje op Dat Ja, zeker. De stelling luidt, dit jaar is het toverwoord participatie. Ja, ik lees en hoor overal participatie. Ik, ik hoor ook co-productie. Meneer Bluis, ik heb het bij u opgelezen. Het is wel erg veel, hè, participatie op het ogenblik. Ik uh, mag hem weer niet vasthouden. Ik denk dat wij de afgelopen vier jaar uh, eraan gewerkt hebben... om meer in samenspraak met inwoners te organiseren... En uh, ja, daarbij, dat moet, daar moet je dus in groeien en in leren. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je moet kijken. Het uh, verwachtingsmanagement wat je daarbij neerlegt. Hè, dat men weet is het, wat voor soort inspraak is het. Nou, ik denk dat dat duidelijker kan. Zodat we weten van het is alleen maar uh, iets, uh, iets meedenken. Het is opbeslissen. En dat hangt van het onderwerp af. En ik denk dat de gemeenteraad en ook het college daar gezamenlijk veel meer... Maatwerk van moet maken en van tevoren goed moet afspreken, zodat we, wat we kunnen verwachten en wat, wat we mogen inspreken. Ja, ik hoor u een paar dingen zeggen: uh, samen doen, samen beslissen of advies geven. Dat zijn toch twee verschillende dingen van participatie. Gaan we nou richting co-productie, meneer Paap? Ja, ja. co-produceren en uh, uh, meebeslissen. Uh, uh, dat houdt in uh, dat er eigenlijk uh, een blanco papiertje moet zijn. Waar je, uh, uh, ja, dat weet ik, daar staat nog niks op en dat is ook de bedoeling straks. He, dat, dat je het samen met de inwoners en wijken uh, gaat invullen. Nu is het zo, uh, uh, je mag er wat voor vinden. He, dat gebeurt vaak. En dan uh, staat alles eigenlijk al een beetje vast. Dan kun je een beetje schuiven alleen nog, maar dat is het dan eigenlijk een beetje. Maar echt echte invullen, dat hoe je gewoon samen te doen met de burgers Nou heeft u een prachtig station getekend in, in Noord, Nieuw Noord. Maar als we, dat heeft uw partij ook gedaan. Henk, bedankt. Um, als we dat nou eens gaan uh, co-produceren, bent u dan nou niet bang dat u allerlei verschillende kleuren uh, oversteken en allerlei verschillende input krijgt? Uh, dan heb je het over uh, Nieuw-Noord. He. Uh, uh, dat is een uh, wijk in Zonvoort die daar dan uh, bij wijze van spreken een, een, een, een beslissing kan hier, uh, nemen. Van we gaan, als, als het financieel kan, he, want daarom uitgezocht worden. Nou, dan kan het. Nou, dan vraag je aan de wijk in Nieuw-Noord... Van, nou, wat willen jullie? willen jullie een grijze Ja. En wat doet u met wat doet u met die 100 meningen? Ja, maar je, je kan ook 400 meningen hebben die zeggen ja. Dat kan ook, meneer Braas. Wat vindt u van zo'n co-productie? Nou, ik, ik denk dat er in een aantal gevallen best co-productie kan, maar dan moet je duidelijk in je kaders vaststellen dat het ook mogelijk is dat co-productie is. Als je zegt er is co-productie, en vervolgens. ...gaan andere greniem daar nog over beslissen. Dus bij bestemmingsplannen dat er nog een inspraakprocedure... ...die wettelijk verplicht is, dan kan je niet zeggen van... ...we gaan co-produceren en dan vervolgens komt de inspraak... ...en allerlei wettelijke zaken en dat is niet meer mogelijk. Dus het verwachtingsmanagement, dus het verwacht, dat moet je goed managen... ...en afhankelijk van, van wat de vraag is kan je wel of niet co-produceren. Dus zeggen, co-produceren is de maat, dat, dat is ook niet eerlijk naar de burgers. Dat, dat moet je goed met elkaar bespreken, want anders krijg je, denken ze dat ze kunnen co-produceren. En dan kan het niet. En dan is het vertrouwen weer weg en dan zijn we weer waar we elke keer zijn. We hebben nog heel veel plannen te doen die we moeten invullen met elkaar. Daar moet je goed naar kijken van wat kan je wel ...vrijgeven voor de inspraak op welke wijze en niet. En geen valse belofte geven van... ...we gaan alles nu koop produceren... ...terwijl het helemaal niet kan. Meneer paap Ja, nou dat, dat is natuurlijk heel makkelijk om dat te tackelen. Want je, tevoren maak je notitie... Uh, ...waar je koop produceren wil... ...en waar het gewoon niet kan. We hebben hetzelfde gehad... ...dat uh, de gemeente Zandvoort straks over drie jaar zegt... Uh, ...naar de burger toe... ...van uh, ja, we moeten toch uh, de belasting verhogen. Ja... Dat soort dingen kan je natuurlijk niet koop produceren. Dus aan de ene kant ben ik het wel met de heer Bluis eens. Van je moet wel goed kijken waar. En aan de andere kant zit maar je moet wel zoveel mogelijk de mensen en de inwoners betrekken bij hun eigen ding. Dat vind ik erg belangrijk. Meneer Bluis heeft het net heel kort het vertrouwen genoemd. Het vertrouwen van de politiek. Is dat er nu op het ogenblik? Uh, ik denk dat dat uh, soms een beetje niet er altijd is. Maar vaak wordt het ook gecreëerd omdat er... Of de in, in, de, in de participatie moet je met iedereen rekening houden. En wat zie je vaak in Zandvoort? De mensen die tegen iets zijn, die komen. En de mensen die voor zijn, die, die hoor je vaak niet. En daar zal ook de politiek. Nog op... anderhalve minuut. Zal de politiek ook antwoord op moeten geven dat ook die mensen worden gehoord. Vaak zijn het maar dezelfde en de kleine groepen die tegen zijn. en dan gebeuren er allemaal dingen niet. En als je dan zegt van oh, we zijn allemaal tegen en vervolgens. Duren die plannen 25 jaar. Of ze komen nooit van de grond. kost heel veel tijd en energie. En we worden er allemaal niet vrolijk van. Dus we moeten ook nagaan denken. Wat is realistisch. En niet roepen van we gaan maar co-produceren. Want dan komt het vanzelf wel goed. Wij zijn gekozen ook als bestuurders en als raadsleden. We hebben daar ook onze eigen verantwoordelijkheid. En één keer in de vier jaar worden we. Dan nou mag iedereen sowieso co-produceren. Een, een, een soort van afrekening. Stemming is co-produceren. Maar het ging over het vertrouwen. Heeft de Zandvoort vertrouwen in de politiek, meneer Pa? Uh, uh, ik heb vertrouwen in de politiek. De Zandvoortse bevolking? Nou, een stukje minder, denk ik. En daarom moet je de, de, de inwoners veel meer gaan betrekken. En zeker wat hun aangaat. Dat is heel belangrijk. Dan krijg je vertrouwen terug. Maar als we maar doen, van, uh, dit is het. Ja, dan uh, kun je een beetje stoppen, want dan zakt het vertrouwen alleen maar. Dus je moet de mensen gewoon meenemen met de dingen waar je mee bezig bent. Kortom, er wordt gewerkt aan vertrouwen, co-productie en participatie. Heren, dank u wel. Of heeft u nog een laatste nabrander? Nee, ik denk geen nabrander. Oké, okay, dank u wel. We gaan naar stelling 4. En daarvoor nodigen we uit Queer en GBZ, Gemeente Belangen Zandvoort. En daar gaat het over. Verbeter oh, ik ik kwaliteit. In staan. Oh. Ja, dat ja, een keer wat anders zo. Ja. Um, Verbeter kwaliteit politieke beslissingen, daar gaat het over. Verbeteren kwaliteit politieke beslissingen. Dat oh, staat hier ook. Oh ja, dat zag ik niet. Nee, Mevrouw Bouwman, aan u het woord. Nou, uh, wat mij opviel. Uh, ik heb een paar keer uh, mogen spreken met uh, de lijsttrekkers van de partijen. Onder, uh, onder uitnodiging van de burgemeester en wethouders die twee keer met elkaar gesproken hebben... ook met het debatten van de afgelopen zaterdag... is dat er... meer de partijen bindt... dan dat ze... de partijen elkaar scheiden. Ik beluister toch wel... een zekere grote... mee willen gaan in bestuurlijke vernieuwing. In de zin, we moeten een raadsprogramma hebben... en geen gevecht tussen coalities en oppositie. Verhoogt dat de kwaliteit van de beslissing? Ja. Als, als je een krachtig... Een raadsprogramma hebt. Waar je punt voor punt het allemaal met elkaar eens bent. En je heel eerlijk bent, en er zijn een aantal punten die we wel willen, maar er is geen meerderheid voor, probeer de ander te verleiden. En wat je nog wel zou kunnen doen, is dat je zegt: van misschien is het. Je moet je voorstellen, we komen vrees ik met een heleboel uh, partij die met één of twee mensen in de raad zitten. Dat betekent dat je met in je eentje of met z'n tweeën het gehele gebied moet overzien. En ik kan me voorstellen dat je moet investeren in uh, uh, scholing, ondersteuning van de raad. En dat als je dat allemaal samen doet, krijgen we een betere kwaliteit van de politieke beslissingen. Mevrouw van der Veld, de afgelopen vier jaar zijn er heel wat beslissingen genomen. Waren dat hoogstaande politieke beslissingen? Um, ja, ik bedoelt... kwaliteit of het waren politieke beslissingen. Daar kun je natuurlijk niet onderuit. Hadden ze kwaliteit? Er zaten erbij die zeker kwaliteit hadden. En of dat nou iets was wat wij wel of niet uh, voorstonden. Dat is helemaal niet ter zake doende. De kwaliteit, hoe kun je dat inderdaad bereiken? Meer scholing, klopt. Uh, het zou ook mooi zijn als er uh, fractiebudgetten zeg maar, wat verruimd kunnen worden. Zodat je die scholing ook kunt inkopen, desnoods. Ik moet zeggen, de ambtelijke ondersteuning die wij tot nu toe hebben ervaren is goed. Ik kan niet anders zeggen. Als je een vraag hebt, je komt er niet uit, dan uh, word je daarin geholpen. Ik heb toch laatst gelezen dat u bent bedonderd en uh, belazerd. Ja, maar dat, dat is een andere vraag. Dat is een politieke vraag. Dat is heel wat anders. Kijk, een vraag aan het, een vraag aan het college is heel wat anders dan een vraag om hulp bij een ambtenaar. Via de griffie natuurlijk. Dat kunnen ze niet zelf gaan aanspreken. Heeft u een antwoord? Ik heb nog geen antwoord. Ik ben ja. meneer Van Dalen. <tie> die wacht op antwoord. Wacht op antwoord. Uh, hoe denkt queer uh, die samenwerking te bereiken? Hè? Want u zegt het zelf al. Zaterdag was uh, bijna iedereen het weer met elkaar eens. Dat hoor ik ongeveer elke vier jaar hoor. Dat is niks nieuws. Ja, ja, heb... Maar is, gaan we dan... Uh, ik, heb dan ik heb bij de eerste bespreking die we hebben gehad... Uh, een keer met z'n allen s'avonds hebben we zitten eten. Uh, was er toch de nodige terughoudendheid nog... Uh, we wilde geïnformeerd worden. De griffier heeft toen uitvoerige informatie gegeven... over hoe een tiental gemeentes daar ervaring mee op hebben gedaan. Daar is breed over gesproken. En ik kreeg de indruk dat gaandeweg dat gesprek... er steeds meer het idee was... wellicht moeten we het proberen met z'n allen. Ja, ik kan niet anders zeggen als we gaan het proberen. Want ik heb hier daarnet verteld dat dat mijn wens is... Om inderdaad te kijken naar het besluit en niet naar bij wie komt het vandaan en wat zijn de gevolgen. Wat wel opvallend is, is dat er uh, heel vaak een besluit ligt wat genomen moet worden en dat wordt dan door raadsleden dusdanig verbouwd. Dat er van het besluit niet zo heel veel meer overblijft en dan vind ik heb je inderdaad een wat zwakker besluit. Maar dan zie je dat verbeterde kwaliteit door het putje gaan? Ik denk dat die kwaliteit van de politieke beslissingen niet moet beïnvloed worden of veranderd worden. Ik denk dat de politiek zelf een hogere kwaliteit moet wensen voor zichzelf. Gaan we dat bereiken met scholing? Zeker. Is er voldoende scholingcapaciteit voor jullie in Zandvoort? Nou laat ik zo zeggen, als je als nieuwe raadsting aantreedt is er een introductieprogramma. Nogmaals, de Griffie... Uh, ik, ik ben ze alle drie altijd hartstikke dankbaar, want het zijn echt mensen die heel veel weten. En dat wat ze niet weten, dat zoeken ze voor je op. Of ze vragen om informatie. Dus je kan altijd goed geholpen worden. Helpen voor een kwalitatief betere politieke beslissing. Uh, de korte tijd dat u rondloopt in het raadhuis, voelt u dat ook zo? Ik, ik, ik, ik, woon hier, ik werk hier sinds kort, anderhalf jaar pas. En, uh, in het begin ben je veel meer bezig met uh, je eigen uh, om, je, op heel kleine schaal je eigen omgeving uh, in te richten voordat je uh, uh, aan toe komt om met mensen te praten. Ik moet zeggen dat we het laatste half jaar toen besluit namen van we gaan ervoor in. Heel veel met mensen hebben gesproken en uh, dat vond ik heel verhelderend. Dus u wordt netjes geholpen en u krijgt alle antwoorden die u wil hebben. Uh, we, we zijn naar een paar, een paar plekken gegaan waar we zijn, daar minuut? Zit, daar zijn.. Uh, de mensen waar wij de antwoorden verwachten, daar zijn we naartoe gegaan. We hebben ons voorgesteld. En heeft hebben de tijd genomen om ons daar een antwoord te geven. Ja. Dank u wel. Nou, We gaan het de komende vier jaar zien of de kwaliteit verbetert. U houdt het nog in de gaten, VIA? We gaan ervoor. Dank u wel. Dank u wel, dames. We gaan naar de laatste stelling voor de pauze. En die is voor de overige twee... Bon dicht. Ja, hij piept wel, hè Joop? Hij piept. Dat had hij eerder De moeten Mevrouw Maaike Koper En Martijn Herdiksen. PVDA en VVD. En wij hebben opgeschreven, parkeren of groen? Ja, dat is lekker simpel, hè? Parkeren of groen. Mevrouw Koper. Beter parkeren en uiteraard altijd meer groen. Dat is wel een wat knappe stelling. Daar zijn we gauw klaar mee, denk ik. Martijn, eens... Nou, de stelling suggereert een, uh, een tegenstrijdigheid die er niet is. Er is niemand hier die zegt van het hele dorp moet één grote groene vlakte worden. En er is ook niemand die zegt we moeten overal asfalt leggen en parkeerplaatsen. Dus het is altijd een kwestie van zoeken wat kan waar. Daarom hebben we ook, uh, toen er sprake was van het Zwarte Veld in het centrum van Zandvoort... Daar wou ik nou net over beginnen. Ging ik al vanuit, maar dacht dat doe ik het zelf. Daarom hebben we bij het Zwarte Veld, waar absoluut geen ruimte is voor groen, daar is een tekort aan parkeerplekken nu al. Hebben wij gezegd, dat willen we tegenhouden. Daar willen we dat parkeerplaats, het Zwarte Veld, is hoog noodzakelijk voor de omgeving daar. Dat moeten we behouden. En gelukkig is dat gebeurd. De P van de A, die wilde daar een mooi tuintje maken. Ja, ik vind dat soort beslissingen echt heel jammer. Want je gaat op, op, op kleine stukjes kijken en het is een korte termijn beleid. En als het gaat om parkeerbeleid, dan moet je kijken naar heel Zandvoort, voor alle inwoners in Zandvoort. En je moet een goed parkeerbeleid maken voor de toeristische uh, bezoekers. En dat, en dat betekent dat je die moet verleiden naar de plekken. Als het gaat om groen, dan zijn we ook heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Ik, ik, ik, well, ja, da, dank u. U mag mij best helpen hoor. Ik, ik hou u even vast. Als het gaat om, uh, om, om groen, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat we bijvoorbeeld in ons dorp en in alle wijken, dat we voldoende groen uh, uh, behouden. En dat is wat ik net bedoelde te zeggen. We wonen natuurlijk in een fantastisch gebied, dat willen we ook met elkaar zo houden, maar ik ben ervan overtuigd dat er heel veel pleinen en plekken zijn waar veel meer groen kan verschijnen. Groen, of ja, klap daarvoor als je dat vindt. Um, een parkeerdek op het Plein, Dat denkt de VVD daarover. Ik denk niet dat dat nou daar de gewenste uitstraling is. Je kunt inruilen tegen 4 meter verhoging van het Badhuisplein. Bijvoorbeeld. Dus? Dus denk ik dat die uh, verhoging van het Badhuisplein niet per se... Een, dat is een mooie oplossing volgens mij. Je vindt zo'n parkeerdek in zo'n zichtlocatie. Uh, lijkt mij niet uh, de uitstraling die we willen hebben. Al die auto's uh, op elkaar gestapeld. Uh, en ook dat is hier een kwestie van maatwerk dus inderdaad. En terugkomend op dat zwarte veld kunnen zeggen dat het is korte termijn denken. Ik denk dat het uh, voor de lange termijn juist belangrijk is dat een parkeerplaats daar blijft. Ik denk dat heel veel bewoners daar heel bang zijn als u zegt van verleiden naar een andere plek. Wilt u ze dan een parkeerplaats in de LDC gaan laten kopen? Ik wilde niet nadrukkelijk de bewoners verleiden naar een andere plek, maar juist de toeristische bezoeker. Dus dat gaat niet daarvoor. En maar als het gaat, nee, dat, dat zei ik ook niet over het Zwarte Veld, maar ik zei het over in het algemeenheid. Als het gaat om het Favauzieplein, dan wil ik graag, da, daar wordt nu geparkeerd. Het is daar echt niet vrij. Dus als je dat goed zou doen, dan zou je met elkaar daar een, een mooi tweedeks kunnen maken. Dat zou je nog helemaal in het groen kunnen hullen ook, als je dat wil. Maar dan moet je daar wel... Inderdaad een heel goed plan en van tevoren ook met alle bewoners om de tafel gaan zitten. Nu is het eigenlijk weer als een soort uitbreiding van een plan wat er al ligt. En dat vind ik jammer, want ik mis dan een consistent plan voor heel Zandvoort. Ik hoor, ik hoor ting, maar dat zijn wij niet. Dus we zijn, nee, we zijn er nog niet uit. Een consistieus parkeerplan, meneer Hendriks. Consistent, neem maar niet kwalijk. U zit nu al wat jaartjes op zo'n stoel in die, uh, in die raadzaal. En er wordt over en weer gesproken over parkeerbeleid. Maar dat doen we nu al vanaf 2009. Gaat dat komen, denk je, in deze vier jaar? Nou, het wordt inderdaad bij elke verkiezing komt het weer naar voren. Ik herinner me ook dat het vier jaar geleden het grote item was... van eigenlijk alle partijen die de afgelopen vier jaar standaard hebben bestuurd. Goed. Dus het is wat bijzonder dat daar niks mee, uh, mee gebeurd is. Uh, <k Cassius> <k Agreed> Daarom heeft de VVD ook op, op, be bewust gezegd... we gaan geen heel voorgekoud plan in on ons programma zeggen... van zo willen wij het parkeren hebben... We hebben gewoon een aantal randvoorwaarden gezegd. We willen dat Zandvoorts overal kunnen parkeren. Wij willen dat de prijzen voor bezoekersvergunningen en voor vergunningen omlaag gaan voor mensen. En verder is het een kwestie van met de zandvoort samen in overleg kijken wat voor parkeerbeleid het meest geschikt is. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een plek als het Zwarte Veld. Als we daar een parkje voor willen maken, dan vind ik het jammer dat we dat niet bijvoorbeeld aan de bewoners daar hebben gevraagd. Wat zouden zij willen? Participatie hoor ik weer. Ja, ik ben het dat laatste natuurlijk helemaal met je eens. Want je moet ook aan de bewoners vragen hoe ze het hebben willen. Maar dan moet je wel bij het begin beginnen. En als je nou telkens doorbreidt op iets wat er al is... dan, dan, zit je, dan zet je jezelf helemaal in de hoek. Bijvoorbeeld, het is van voor mijn tijd, want ik ga natuurlijk... Als alles goed gaat, ga ik uh, volgende week pas uh, beginnen. Maar ik heb de enquête gelezen die er was over parkeren. En als je dan vragen stelt, dan moet je die vragen stellen aan iedereen in Zandvoort. En dan moet je daar ook open vragen stellen, zodat iedereen daar ook kan invullen. Want ik ben ervan overtuigd dat bewoners zelf ook hele slimme oplossingen hebben voor, voor hun eigen buurt. Om te, zorgen, om te kijken hoe dat daar ingevuld wordt. Parkeerplekken en groen. Bent u voor een uh, nieuwe enquête? Ik, ik zou uh, een nieuwe enquête helemaal niet slecht vinden, absoluut. En de VVD? Anderhalve Eentje. minuut. Ja. Nou, nee, daar zijn we het met elkaar eens. Nou, dat is een mooi begin al, toch? Ja, ik, ik, ik zou graag zeggen, jullie kunnen met z'n elven naast elkaar gaan zitten en dan komt het allemaal goed. Ja, wat, wat mij betreft, mijn persoonlijk motto is samenwerken in je dorp werkt. Dus wat mij betreft komt het goed. En bij, bij jullie is het doen? Nou, dus dat sluit wat dat betreft mooi op elkaar